Het Eurovisie Songfestival wordt het jaar gehouden in Düsseldorf. De J's zingen Je Vecht Nooit Alleen in de tweede halve finale op 12 mei. En als ze dan genoeg punten krijgt, gaan ze door naar de finale twee dagen later. Voetballer Bas Dost van Hiereveen wil via een spoedarbitragezaak... een overgang naar Ajax afdwingen. De 21-jarige spits kwam afgelopen zomer over van Herakles. Hij tekende een contract voor vijf jaar, maar zit bij de Friese vooral op de bank.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 Gisteren kwam hij met een mes je leven of je geld. Ik gaf hem wat ik bij me had, vier euro wel geteld. En s'avonds kom ik hem weer tegen, en dan zegt hij: ga je mee. Dan nou geef ik je een biertje. Ik heb geld genoeg voor twee. Oh en vijf minuten later aan een bar beland Dan zegt hij dat hij Boris heet en dan geeft hij mij zijn hand Ik ben dan wel een crimineel maar ik ben geen slechte man Ik heb zoveel verloren als een mens verliezen kan Oh en Boris is geboren in een ander land dan ik Ik denk niet dat hij anders kan, want ik zie het in zijn blik Hij geeft mij nog een slokje, hij noemt mij nog zijn vriend Ik heb hem toen gedag gezegd En daarna nooit meer gezien Ja, een mooi computerapplaus. Ja, ja, nee. Mm -hmm. uh, Lucky Fons, de derde. Uh, Otterweg dat hoeft niet iedereen te weten. Maar dat kan je wel weten. Uh, nog, nog even iets langer, mijn, mijn gast. Uh, Boris, ongetwijfeld ontstaan na een echte ontmoeting in dit geval. Dit is een, dit is een waar gebeurd verhaal, ja, ja, Waarbij de ook, ja. details en de namen veranderd zijn om de privacy van de betrokkenen te beschermen. Ik heb het overigens niet zelf meegemaakt. Het was de bassist van uh, de singer-songwriter. Um... Oh, zo'n Afrikaanse singer-songwriter. Ik heb me opgetreden. Gert Vloknel. Oh. Ken je Zo'n zo dichter ja, ja, ook. Ja ja, een, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, zijn bassist die kwam op een gegeven moment met het verhaal. Ik vond het zo'n uh, dramatisch verhaal. Maar toen heb ik de, wel de. Een soort van de Zimbabweanse dollars of zo heb ik verwisseld naar euro's. Oké, okay, ja. ja, ja de, en een soort Europese naam gedaan. Want ik wil de laatste zijn die bijdraagt aan een negatieve beeldvorming van Afrika. Dus uh, ik heb dat maar even verplaatst naar Europa. het op die manier. Goed, nou, doe het er niet toe. Um, optreden, hè? Dat, dat, dat, is, dat vind jij heerlijk. Gewoon daar ja. staan en het contact met je publiek. Uh. Ja, dat vind ik het leukste, ja. Dat, ja. dat dat uh, dat zou ik ook ik zou ook uh, als ik zou ik liever nooit meer uh, Een platen hoeven nooit maken nooit meer iets schrijven dan dan dat ik dan, dan nooit meer optreden ofzo Optreden, dat is echt de kick. Ja, ja, echt... Optreden vind ik het allerleukste. Oh, en, ja. en, en wanneer is het geslaagd voor jou? Wanneer is het een optreden dat je zegt, ja, dit was het? Ja, was het. Als het, het is wel heel duidelijk hoor. Voor, of, voor mij. Ik twijfel nooit of het goed was of niet. Of zo. Uh, ik heb, uh, nou, ik had, maar wat maakte het dat het... Had het... Nou, donderdag stond ik in Paradiso in de grote zaal. En toen, toen was het echt heel goed. Want dan ben je echt... Eer waarvoor door... stond je daar? Wat was dat? Wat? Wat was er donderdag? Was gewoon jouw optreden? Ja, in Paradiso. Oh, dat heb ja, dat ik ja, ja. Het was gewoon de grote zaal. Het was helemaal vol. We hadden gewoon een hele goede show. Dan, dan zit je er gewoon lekker in. Dan kost het ook allemaal zo weinig moeite. Dan is het ook allemaal nog... Het is een goede show als je echt achteraf het gevoel hebt van... Nou, dat ging van een laie dakje of zo. Het is een slechte show als je echt denkt van... Nou, pff, weet je wel, ik heb kwart gewerkt en nog een half werk geleverd. Ja. Maar het is, als het Want goed is, dan krijg, dan, dan, word je eigenlijk, dan, dan krijg je de energie van, hè? Ja, bij. zeker. Ja. Dan, ben ik ook, dan ga ik ook graag de, de gebraden haan uithangen. <laughs> ik heb ook altijd. Ze willen, weet je, mensen willen altijd op de foto met mij. Na een goede show of zo. Dan sta ik ook altijd met zo'n hele. De volgende dag zetten ze die foto's dan op mijn Facebook. Ja. En dan, uh, dan zie ik ook. Dan sta ik ook altijd met zo'n hele grote smaal. Zo'n tien foto's achter elkaar met zo'n hele grote smaal. Dus die foto's ja. zijn ook altijd heel goed, want mijn smaal is echt dan. Dus echt, ja, want ja. je bent echt heel tevreden. Ja. Hé, hey, de, de grootste overgang, zei je, is niet van, uh, van Engels naar Nederlands... maar meer van uh, akoestisch naar elektrisch. Ja. Wat we dus nu helemaal niet meemaken. Nee, nee, ik kan, niet, ik kan me <lacht> niet overtuigen om midden nacht hier te kijken. Ik weet ook niet waar ik ze <lacht> zou moeten passen hier, Nee, nee, nee. Maar uh, blijf jij jezelf uh, steeds opnieuw uitvinden? Zij, heb je zoiets van... Uh... Nou, het is uh, meer dat ik... Ik idealiseer de soort van. De, de. de specifieke energie die hoort bij iets voor het eerst doen. Ja. Maar ik en, uh, ja. En dus, uh, dus ik. Um, ik vind vaak. Uh, in kunst dat, als mensen, dat me, als mensen. iets voor het eerst doen, dat het een soort van. onbedorvenheid of zo. Ik, ik, ik, ik hou niet echt van mensen die. soort van. goed zijn in iets en dan steeds beter willen gaan doen of zo, hetzelfde doen het gaat om... Ik, ik, hou, ik, hou, ik, hou erg van, ik hou heel erg van het moment dat de, dat de artiest zeg maar het nog niet, eigenlijk nog niet echt goed kan. Want zo bij mij is het, zodra ik het in de vingers krijg, doe ik het niet echt meer. Want bijvoorbeeld pianospelen, dat kan ik, maar dat doe ik eigenlijk zelden live. En, terwijl, en uh, dat, dat, is, dat klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, maar ik... Uh, ja, ik hou, ik hou er gewoon niet van als mensen het kunnen. Ik hou, ik hou... Maar luister, wat, wat, wat is dan het vervolg? Want dan ga je niet, je doet nu. Je bent nu vier jaar bezig. Hè? Vier, vijf. vijf jaar bezig ja. en je hebt al vier albums gemaakt, niet te geloven. En een theater. -sense. En een theatershow. Wat wordt dat? Wordt het volgende misschien gewoon acteren? Of ga je een film of ga je een boek schrijven? Of uh, uh, no. komt er een poëziebundel uit? Of ga je ook op die manier je, je, je, je horizon verbreden? Of ga je op het podium, want je wil dat, dat publiek dat vind je heerlijk? Ja. Nou, ja o, o, dat... nou, dan wordt het... nou, ik hou wel heel erg van schrijven. Ik denk acteren, daar zal ik geen Dat... voor hebben. Dat, uh, dat, is, dat, dat is net zo min aan mij besteed... als dat ik ga het dak bedekken of zo. Ik weet niet. Misschien is het ja, wel is leuk vak. als is je het probeert een, ja, of zo. Nou ja, daar, daar, daar, daar ja, maar Ja, maar hier ook. Maar schrijven of zo, dat is wel echt mijn grote hobby. En dat doe ik nu ook een beetje de laatste tijd en ik krijg er ook wel echt een kick van of zo. Het enige probleem met schrijven is dat het wel echt gewoon lang duurt. Voordat je het publiek, voordat je, je krijgt niemand klapt. En ik dat, voel uh, ja, ben je weet je gewoon een soort van ja het duurt gewoon je wil gewoon applaus hebben en zo en ook uh, en ik moet ook zeggen in de tv wereld of zo weet je waar ik ook wel eens over nagedacht heb of zo dat is gewoon uh, ik hou ook wel van de muzikantenwereld, gewoon uh, hoe iedereen zich daar gedraagt. Weet je, muzikanten zijn een beetje sloom, die komen laat uit bed. En als ze een goede show hebben, dan moeten ze elkaar echt een uur lang complimenteren. Zo. Terwijl, weet je, ik heb ook wel tv van dichtbij gewerkt. Die mensen werken allemaal veel harder en zo. En <lacht> die hebben een soort van werkethiek en zo. Dus het is ook wel gewoon: uh, ja, het heeft ook wel gewoon te maken met een soort van sociale. Uh, maar dingen. jij geeft nu toch wel aan, uh, wat je hiervoor zei, is dan, uh, ja, als het het eerste is en het, en het nog puur is en ik het nog niet helemaal kan, dan vind ik het leuk. Maar ja. op een gegeven moment, als het een trucje wordt, dan vind ik het niet meer leuk. Ja, dus hoe, ga, ik, je, hoe ga je er fris Want ben ik met die band ook begonnen. Want ja. op een gegeven moment, vorig jaar, merkte ik ook dat ik op een gegeven ja. moment die solo show deed. En ik gewoon dacht van, ik kan het echt, ik kan hem echt nu. Weet je wel, ik gaf nou. gewoon een show die gewoon zo af was op de ene van meer En dat was een heel fijn gevoel. Ja. Want dat heb ik nooit. Want bijna alles wat ik doe is onaf. Dat is bijna de, de enige constante in mijn werk. En gewoon. Dat gewoon <laughs> en, en, en wat en, bedoel je met onaf dan? Nou ja, gewoon, het is uh, technisch uh, heel imperfect. Weet je wel, gewoon in de zin van. Uh, ik, uh, maar dat is ook je gimmick. Ik, ik geloof niet. Uh, nou, het is niet mijn gimmick. Maar mijn, mijn, ik heb gewoon weinig interesse voor techniek. Ik krijg gewoon, daar gewoon geen kick uit. Het gaat me gewoon om, om ideeën. En een soort van licht ideeën. En ik geloof in. Ja, melodramatiek en, en teksten. En zo. En dat is eigenlijk nou ja. waar mijn muziek uit staat. En ik geloof, ik vind dat geluidstextuur bijvoorbeeld heel overschat is in popmuziek. Want Wat jij tokkelt op die gitaar dat is niet heel erg ingewikkeld. En nee, niet, het is heel en makkelijk. Is heel makkelijk en, uh, ja. en, en, en, en daarin wil je niet ontwikkelen. Zou je ook niet voor kunnen stellen dat je met iemand anders die dat, die dat muzikaal nog op een hoger plan zou tillen. Nee. En dat, dat ik... jij. Uh... Nee, interesseer me niet. Want mijn, wat ik te melden heb. dat zit in mijn melodieën. Nou, die zing ik. die kan ik zingen. Dat kan ik nog net doen. Maar mijn... je bent natuurlijk ook geen groot zanger. En, en mijn vermaak. Formalen... Nee. Ja. Nou, ja, daar wil ik wel eens een keertje over discussiëren. <lacht> maar uh, dat. Uh, maar het is wel zo dat ik een soort van. Ik heb gewoon een gezond uh, gebrek aan respect voor. Uh, zangtechniek. Ik vind het onzin gewoon. Ik vind, ik, vind, ik vind dat ik beter kan zingen dan al die nachtgaaltjes bij elkaar. Als ik uh, eerlijk ben. Je ja. <laughs> raakt nu een punt, zoals je ziet. Maar ik... Nou, uh, nou, raakt, maar ja, gewoon... Kijk, als ik Zigne hoor, hè? Zigne Tollofsen, goede ja. vriendin van jou. Ja, die kan echt zingen. Dat, dat is nou, dat zijn. is zingen. En dat, ja. is niet, dat kan jij niet. Sorry, hoor. Nee, echt nee, niet. Nee, Never, nooit niet. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar nee. ik zeg nou, meer van... En dat is zingen. Van, ik zeg, maar ik zeg meer van... Wat ik bedoel is van... Uh, um, wat... Maar ik ben niet geïnteresseerd in dat kunnen voor mijzelf. Ik ben dol op Signe. En ik vind het echt haar, haar muziek echt heel mooi. En ik zeg je eerlijk, ik zou wel zo willen kunnen zingen. Dat bedoel ik. En als ik het kon, dan zou ik het ook doen. Ja. Maar, maar het is voor mij geen enkele... Het is onzin om te verstellen dat ik zou zo moeten kunnen zingen. Ja. En dat is wat mensen... Nee, nee, mensen hoeven niks te begrijpen. Maar nee, dat, nee, is wel, nee. dat is wel als iemand. Zeg maar, het is gewoon. Um, het is. Het, het, het, het, uh, ik, ik voel geen enkele druk om goed te kunnen zingen. Nee. Of om beter te ben zingen je, dan Ben een je dan ook ofzo. eigenlijk meer een, een, een zingende schrijver of zingende poëet dan? Uh. Nou ja, misschien. misschien uh, ja, nou ja, een soort van. Verhalen vertellen of zo, weet je. Ik, <laughs> Misschien moet, ik kan moet denken. Het wel. Ken je Linton Kwesi Johnson? Ja, ja, zeker, ja. ja. Huh? Hoewel ik wel, ik moet wel zeggen. Het gekke is wel, dus ik geef toe, weet je, zoals ik, kan ik niet zingen. En uh, dat zal ik ook nooit kunnen. En. Uh, maar ik denk wel ook van. Ik ben technisch ook weer niet een slechte zanger. Want uh, zeg maar in de zin van. Ik kan me wel gewoon. Um, ja, ik heb... Er zijn heel veel mensen die komen naartoe... die zijn echt, echt dol op je stem, gewoon. Mensen, ja. zeg maar, gewoon... Uh, weet je wel, heel veel mensen... Er zijn nog veel meer mensen die het haten, waarschijnlijk. Maar eh, ik bedoel, ik heb heel veel mensen die echt gewoon... die, die gewoon ook echt gewoon de, de specifieke klank van mijn stem waarderen. En ik zelf ook. Ik, het gekke is, ik, ik hou ook op een bepaald manier wel eigenlijk van mijn eigen stem. Als, nou, ik het zelf hoor, als ik het zelf hoor, denk ik ook altijd van... Uh, oh, wat zingt nou, dat je ook lekker. ja. <lacht> Ja, nou ja, ja, ja, ja dat is ja, een beetje over. Ik, ik, ik, moet, ik moet opeens denken aan iets wat jij, uh, wat jij uh, waar je Lady Gaga citeerde: Famous on the inside. Ja, ja dat, vond ik, dat heeft ze dan een keer gezegd. Ik dacht van: dat is wel zo, ja. En dat vond je voor jezelf ook op toepassing? Want... Ja, ja, ja zo'n roem zit van binnen. Ja, en je voelde wel. je ook altijd al beroemd. Huh? Je voelde je ook altijd. Je had wel zoiets. Oh, van... Ja, ik dacht wel van zeg maar: mensen zitten altijd zo. Ik, ik, ik ben, nou ja. Ik, ben een soort, ik heb een soort van bescheiden beroemdheid. Weet je. Ik ben niet heel beroemd. Maar ik ben ook wel beroemd genoeg om te kunnen zeggen: van oké, okay, daar loopt een beroemd iemand of zo. Weet je wel. Gewoon, dat vind ik zelf wel. Weet je. Daarvoor. Maar, maar dus ik, ik heb een soort van bescheiden niveau van beroemdheid. En uh, ik vind dat het heel goed bij me past. Gewoon, ik denk van... Uh, ik vond het lastiger toen dat niet zo was. Toen dacht ik altijd van, ja... Weet je wel? Toen was ik niet beroemd. Toen dacht ik van, ja, wanneer ben je? Zo word ik ooit nog beroemd. Of uh, weet je wel, gewoon... Ik gedraag me ook veel beter sinds ik beroemd ben. En in één keer, dat, dat was echt wat nodig was voor mij... om uh, decorum te kunnen behouden, in situaties... En dan en dan hoe voor... daarvoor was het dan? Hoe dan? Ja. Hoe... Was ja, vind... Toen had ik veel meer schijt en alles en zo. En toen dacht ik ook van... Uh, een soort van ja, Het voelt een beetje gek om over roem te praten. Want ik ben, ja, ik ben een beetje beroemd, maar ook niet zo beroemd dat het nou echt enorm is. Maar het is gewoon meer zo van... Als je... Vroeger of zo deed ik wel eens gewoon echt gewoon onaardig tegen iemand. Omdat het me niet kon schelen. Maar nu denk ik van, ik kan beter aardig doen. Want ik wil niet dat iemand gaat twitteren van... lucky fonds is onaardig, Ja, zo. Wat vreselijk. Huh? Nee, ja, maar dat is heel nou, goed voor mij. Otto, dat heeft zoveel goed gedaan eh, met nee, mij. Ja. Nee, maar, nee, maar het is echt heel goed. Is heel goed. Want eigenlijk... Maar dan, dan word je toch sowieso, eigenlijk heel onecht? Huh? Dan word je toch een onecht iemand? Ja, maar voor die dan tijd... Dan ben je, je de... altijd calculerend huh? en zo van... Goh, anders ver, ver, verkoop ik een plaatje minder. Ja. Dan ben je eigenlijk een lul, jongen. Ja, nou ja, ik kan je over discussiëren... Ja, ik, ik bedoel, uh, uh, nee hoor, nee, ja, nee, nee, het is heel goed. Ik bedoel, ik bedoel je bent een lul als je onaardig bent tegen iemand, kan nou, je maar, zeggen. Ja, nou, ik, ja. Ik bedoel meer van, ik bedoel meer van, uh, Met... ik, ik, zeg maar... Ik, zit wel, ik vind het echt heel fijn dat ik een beetje beroemd ben nu. Of gewoon, het, zit, het past gewoon bij me. Het past gewoon heel erg bij, bij wie ik altijd al was of zo, weet je wel. Denk ik zelf. Denk ik, zelf. ik dacht, ik denk altijd van. Uh, weet je wel, soms. Uh, iemand heeft wel eens aan mij gevraagd: heb je last van je beroemdheid? Maar dan zeg ik altijd van nee, ik had er last van toen ik nog niet beroemd was. Ik had last van, ik heb ooit last gehad van een gebrek aan beroemdheid. En nu wordt het steeds minder. <lacht> Dat je begrijpt gaar. hoe dat in Nederland overkomt, hè? Dat is heel on-Nederlandse. nee, ik vind het. Ja, ja ik ben, je, su <lacht> ja, ben, ja, je suggereert. Ze zitten daar te lachen. Ze komen ja, nee, ja. Ja. nee, maar ik weet je, ja? je suggereert het woord arrogant hier. Maar ik probeer het gewoon. Dat is toch? Ja. Ik, ik, ik, ik ben, ik, gewoon. Nou, weet je wel, ik in, dat, ja, je gewoon, dat je gewoon. Van, nee. van. Maar dat is het grappige. Dat je eerlijk bent in het feit dat je eerlijk bent over het feit dat je heel vaak een rol speelt. En uh, omdat je gewoon uh, aardig gevonden wil worden en uh, gewaardeerd... Ja, maar ook en, uh... omdat mijn muziek het gewoon waard is. Ja. Ik wil echt het beste voor mijn muziek. Kijk, je bent eerlijk geloof... over het feit dat je oneerlijk bent. Dat is wel weer grappig. Begrijp je? Ja, ja, ja. Maar ik geloof ook gewoon van... Ik heb een soort relatie met mijn fans. Weet je wel, Gewoon, ik heb echt iets van hun nodig. Weet je wel? Ik ontleen echt mijn waardigheid en mijn hele plezier... en mijn sociale leven aan mijn fans... Weet je wel, gewoon ook omdat mijn sociale leven zich organiseert rondom mijn muziek. Al mijn vrienden komen nou altijd naar mijn optredens. En ik heb veel vrienden die ook in de muziek werken, weet je wel. Dus net als voor veel mensen, is mijn, mijn werk is mijn leven eigenlijk. Weet je, wel? Ja. daarbuiten heb ik niet zoveel... Ik heb niet zoveel, zoals een niet aan muziek gerelateerde dingen. Nou goed, en ik heb fans nodig om dat allemaal gaan te houden. Ja. En ik hou heel erg van applaus. Zoveel dat ik er niet meer zonder kan. En, en dus, en, nou ja, fans... Heel veel mensen hebben gewoon ook een band met mijn muziek inmiddels. Ja. Weet je, er we zijn best wel mensen gewoon fan van mij. En ik heb veel mensen die gewoon telkens weer komen naar shows. En ik denk van, nou, dit is een relatie die we hebben of zo. Een soort van wederzijds, nou ja, niet verplichting... maar wel een soort van, soort van continue uitwisseling die nu al jaren gaan is. En die relatie moet ik gewoon beschermen. En ja, dat, ik, is mijn, ik... dat is mijn dierwaarde dan... Ja. dan Weet je waar dan... ik me wel zorgen om maak? <laughs> nou. nou, ik zou nooit verkeering met jou willen hebben. Maar nee, je ja. bent getrouwd met, je, met, uh, met, ja. met, met, het, met het publiek ja, en je bent, fans. Je bent de enige niet die nooit verkeering met me zou willen hebben. <lacht> nu raak je gevoelig snaar. <lacht> ja. ja, nee, ja, precies. Ja. Nee, het is dat, wel een, is een hele rare zo. keuze ja. ook, of raar ja, niet, maar het is nee, wel een... Uh, ja, dat is ook zo. Ja, ik heb ook, ik heb ook gewoon... Uh, ik vind ook gewoon... Uh, ik zeg ook eerlijk, weinig andere. Ik heb ook niet zoveel interesse in weinig... In, in, andere dingen dan gewoon uh, op een podium staan en mensen voor, voor publiek mensen spelen, weet je wel? Ik heb soort van, ik heb eigenlijk twee interesses in mijn leven van, uh, soort van voornamelijk de muziek. Dat is eigenlijk vooral het anders. En dan hou ik ook nog wel van literatuur. En dan en dan gewoon en nou ja en dan ook wel een beetje liefde. <laughs> en dan, nou dat is het eigenlijk of zo. Ik heb, weet je wel? Het is heel simpel eigenlijk. Simpel persoon. Maar goed, ik ben heel, nee, ja, ik, ja. Ja, ik gewoon, ja, ik zeg het gewoon, ik probeer het gewoon eh, zo'n beetje te beschrijven zoals het is, denk ik. Uh, maar ik eh, kan me begrijpen nou, dat je dat zegt. Nee, dat nee, je ma denkt, mag oh, ook wel even, even stil te vallen, hoor? Oh, misschien een liedje, Julie ja. Sill. Julie Of, Nou, oké, okay, doe even jullie Sill, waarom gaan we dat draaien? Uh, oh, dat vind ik... Dat, ja, dat vind ik hele mooie muziek. Het is een beetje hippieachtig uit de jaren zestig. Deze vrouw, dat geloof je niet, maar ze was... Uh, zei, op een gegeven moment ging het niet goed met de muziek. En ze, en ze was aan de drugs en toen ging ze banken overvallen. Dus ze is een heel getrobleerde vrouw. En ze is ook jong overleden voordat iemand haar muziek echt, echt ging ontdekken. Okay. Maar ik ben een beetje verslaafd aan haar muziek. En het is heel mooi gearrangeerde, heel perfecte melodieën. en uh, Interessante teksten. Mm. Sit and seek a crescent Moon is laying at your feet We'll hope that's made of sand You don't think you can But you will help it all in your We dan. Ja. Nou, u hoort dat we een beetje doorzaten te praten. Onder de prachtige muziek van uh, Judy Sill. Het ja. is in, inderdaad een hele bijzondere stem ook. Ja. Nou, dankjewel. Die heb ik ontdekt. Dan ga, ga ik achteraan. <laughs> ja. Het is heel best wel obscuur. Waarom ja. weet ik niet? Want je zou denken dat best een hoop mensen dit mooi zouden vinden. Maar uh, dit is nogal heel, uh, heel obscuur. Het wordt wel telkens, af en toe wordt het dan weer opnieuw uitgebracht. En de hoop dat het weer ontdekt wordt maar. Ja. Het blijft, uh, het is, ik denk ook de, misschien omdat het, de teksten heel complex zijn of zo. Het is heel, ja, die heb ik, ik heb eerlijk gezegd niet heel goed gedaan. Weet zo zo'n Cohen achter een veel met vreemde religieuze symboliek en zo. Ja. Um, maar wel, uh, wel, ja, wel, ja, ik vind het zelf heel mooi. Het is heel erg gearrangeerd, heel klassiek gearrangeerd en zo. Een beetje, ja. beetje hippie-achtig. Hé, hey, uh, uh, uh, uh, lieve. Uh, Lukkie. Lieve Lucky, Lucky. Oké, okay, sorry, sorry. Ja, nee, we zijn hier. Lieve Lukkie. Um, uh, we zijn niet... Ik ben er niet helemaal uit uh, wat je allemaal vertelt over, over hoe, je dat, hoe je dat leven ziet. En uh, ik moet er nog heel uh, erg diep over denken. Ja, ik heb ook hoop gezegd, ja. Maar, Jij hebt een hoop gezegd? Ja, maar ik ben wel tevreden over het soort van dat ik denk van ja. ja. Zo, weet je, Soms kom je er pas achter op het moment dat je iets uitspreekt of zo. Ja. Zo'n momentje had ik net. Ja, vatvol tegenstrijdigheden, zegt Thomas. Dan ben ik zo. Ja. Waarom zit hij wel op jouw koptelefoon en niet op mij Nee, zij schrijft dat hier, dat kan je niet zien. Oh, oké. Okay. Oh. Oh, okay. <laughs> Luister, uh, nog één lied, en, dan, en daarna schop ik je eruit. Is dat goed? Ja, is goed. Ja, ja, als He, je de uitschrijven, uh, die, die staat de hele al avond, uh, klaar. Nee, nee, daarom. Oké, okay, uh, wat wil je horen? Um, misschien ik. Um, wat, ik is, zou... wat is jouw favoriete nummer? Mm, je kan ook iets Engels ik ga, nog doen. Ja ik, wil, ja, ik ga mijn favoriete nummer in het Engels doen. Het heet In Search of the Miraculous. Dat is mijn ode aan een uh, Nederlandse artiest uh, die heet Bastian Ader. Kunstenaar. Oh ja, wat maakt hij? Moet ik even, even googelen? Ja, ba nou, Basjan Ader. Het is een beetje obscuur, maar ik, had zijn, uh, ik was in de overzicht en toodzijn in de in, in Boymas van Beuningen. Denk een jaar of vier geleden of zo. Ja. En, en het, uh, ik was helemaal over, overdonderd daardoor. En zo. En wat, zijn, is de, wat is de kern van, van zijn werk dan? Ja, het is een beetje. Conceptueel, dus het is een soort van ja, ja, ja. ja. Bas -Jan ja en hij, ja. en ja, het is fotografie en een beetje tekst en een soort, van, een soort van conceptueel, maar ook wel een beetje visueel, zo heel semier en videofilmpjes ook. En um, ja, en het, ja, het is ja, het is ik kan ja, zo het ook een ja. Ja, dat is het, maar ah ja, hij is verdwenen op zee. Op zee, of, ja. maar als een soort van uh, In Search of the Miraculous. Maar goed, ik ga over hem zingen. Ja, oké. Okay, ik ga gewoon luisteren. Ja. Wat zoek je? Je dingetje. Oké. Okay. Heet zo'n dingetje ook weer? Klemmetje. Kapo, Kle Kapo. sorry, Kapedastig. sorry. Dat ben ik toch ontzettend onmuzikaal von Streef. Are you what they call a sailor? Is your heart restless and free? With the sailor's grave tattooed to upon your arm? Sinking steadily And have you heard about that daughter The one whose buddy just gave up Oh, someone said that she was your lover But I doubt that I doubt that very much Yes, I do Well, yes, it's true I am a sailor In fact, I am the one You have heard about And I sail my ship For all to see, and I've been doing so for many, many years. And that's enough for all of your fucking questions. I just do what I am supposed to do and say, Deborah was only 18, she wore my bracelets nearly every day, you know she used to give me her cigarettes, and I don't know, I don't know what went wrong, what went wrong. om te kijken naar... Uh, uh, als je naar de, de, de website gaat van uh, Home. Ja. Hè, van, uh, van, ik bedoel, van uh, Jan Bas-Ader. dan bas Ader. Dan zie je hem zelf een, een, een filmpje en dan huilt hij. Oh, hè, ja, dus, je, ja ja En met deze muziek was dat heel mooi. Oh, wauw. <laughs> wow, dan ja. komt het mooi samen, ja. ja. precies. Hé, hey, uh, nou, lieve, lieve Lucky, hartstikke bedankt dat je er was. Ja, dank je ook. Ik vond het heel leuk. Oké. Okay. Thanks. En dan moet ik even heel hard denken wat ik nu ga doen. Want nou ik... Nog één liedje heb ik. Nog een liedje? Nee, die van, uh, die, van die we hebben oh. klaarstaan. Oh, wil je die ook nog even draaien? Een verzoekliedje, mag dat? Nou, vooruit dan doen we die. Ja, okay. En dat is, uh, dat is Beth Gibbons van, van Portisette, die heb ik ooit in Paradiso gezien. Ja, inderdaad. Dat vond ik toen een beetje teleurstellend, want ze speelden ze gewoon precies okay. de CD na. Ja, dacht maar... ik, ja. Ja, ja. Maar dat was ja. het helemaal in het begin, hè. Dat heb ik okay. het over, 15 jaar geleden of zo. Ja, nee, dit is later. Dit is, dit is nog maar een paar jaar geleden. Ja, dit is een solo album van haar. En dit is eigenlijk openingsnummer van haar. Het is ook een heel folkalbum eigenlijk. Het is meer port set, maar dan zonder de beats. Ja? En um, ik vind de eerste regel die ze zingt... Uh, is, is, is, uh, God knows I adore life. God knows how I adore life. Maar ze zingt het echt alsof ze op ieder moment kan uh, omvallen van verdriet of zo. <laughs> het is heel, heel verscheurend hoe ze die eerste regel zingt, zeg maar. Dat vind ik heel... Uh, ja, het is heel mooi. Het is een soort dramatisch, uh, en, maar ook wel uh, ja, mooi. Ik, dit vind ik zelf echt een, een van de mooiste liedjes ooit. Oké. Okay. Nou, ik zeg nog één keer, hoe heet ze nou? Uh, Beth Gibbons was dat. Uh, we gaan het uh, uh, mysterie van Emily spelen, u weet het. Uh, Jan Emoes heeft een mooie tekst gemaakt over iets of iemand. En u moet raden over wie of wat het is. En het is ingedeeld in drie fragmenten. Na het eerste fragment kunt u drie knijpkatten winnen. Na het tweede nog twee en het laatste nog één. En het nummer is 0900 Heeft u het kunnen volgen? Nou, mijn vaste luisteraars zeker weten. Goed, hier komt het eerste fragment. En dan lezen we, uiteraard bij de kapper of de tandarts... dat die en die van zijn scooter is gevallen... of dat zij van die musical het doet met hem van die tv-serie. En dat jullie het aan de stuk hebben met Zully over iets met geld. En ons probleem is dan dat we die en die en Zully en hem en haar helemaal niet kennen. En dat we daardoor gaan denken dat we hopeloos achterlopen. Dat we de voeling met het ware leven helemaal kwijt zijn dat we achter onze rug om worden uitgelachen... omdat we geen eens weten wie er nou weer plotseling wereldberoemd... en appelschaai is geworden. Wij weten hoe dat komt. Wij weten dat er straks alleen nog maar BN'ers in ons land wonen. Dan is niemand nog gewone van anoniem. Nou, als u denkt, te de weten 0800-1121. En uh, ik ga draaien Family of the Year... Dat zijn uh, uh, vier heren en twee dames. Die komen uit Los Angeles. Maar oorspronkelijk komen ze van all over the place. Hè. Uit Wales en uit Florida en uit Orange County. Nou, ik vind het prettig opwekkende muziek. En uh, ik dacht gelijk nu te draaien uh, uh, nummer uh, Let's Go Down. Dus heb je die voor staan? Ja? Oké. Okay. Let's go to the river. Let's go to the creek. Let's go down in the water. Cool up this hot week. Let's go down to the river. Let's go to the lake. Let's burn. Het is family of the year en ik word er erg vrolijk van. Ik, u, u thuis hopelijk ook. Aan de telefoon, Kees. Goedenacht, Kees. Ja, goeiedacht. Ja, hoe is het? Uh, goed hoor, uitstekend. Ja, fijne zondag gehad? Uh, ja, voor mij is het gewoon een werkdag. Maar, uh... Oh ja? Wat heb je gedaan? Uh, ik zit in de beveiliging. Oh, dus, uh, nou, ja. ja, dan uh, die houden we wat andere werktijden op na dan de meeste ja, mensen. dat is zo. Uh, uh, wie denk jij dat het is? Ik zat te denken aan Evert Zantegoets. De man van de, van, de, van de roddelblaadjes. Ja, inderdaad, ja. Ja. Nou, dat is uh, aardig gedacht. Ik kan me ook wel voorstellen dat je erop komt, maar helaas, het is niet goed. Oh, dat is jammer. <laughs> nou, blijf luisteren, misschien weet je het straks. Oké? Okay? Oké. Okay. Dag. Dag. Uh, dan uh, ga ik eigenlijk gelijk maar door met het uh, tweede fragment. Nederlanders, wij dus, zijn gek op gewone mensen. Die vooral niet gek moeten doen. Maar die gewone mensen vinden we ineens weer supercool en heel erg chill... als ze, zo gewoon mogelijk natuurlijk, net doen alsof ze ergens reuze veel talent voor hebben. De gewonigheid van zulke mensen is vaak af te lezen aan hun gewone hoofd. En extra gewoon zijn ze door hun her en der geplaatste tattoos... Ik ben lekker gewoon. Dat ik kan zingen of dansen vind ik zelf eigenlijk heel leuk. Dus daarom ben ik verder zo gewoon als wat. Kijk, daar houdt het Nederlandse publiek van. De zingende buurman. Die na het gezang gewoon een stel kroketten in de frituurpan gooit. We zijn zo gek op die buurman... dat we massaal knuffelen met miljoenen dure sms'jes. Dat doen we dus gek. En dat doen we niet gewoon. En wij weten hoe dat komt... 0800-1121, als we het denkt te weten. En uh, wat ga ik draaien? Moet ik even kijken, hoor. Uh, oh ja, die, dat wou ik nog even zeggen. Die Family of the Year die zijn uh, 13 februari in, uh, Roadtown, in Rotterdam... en op Valentijnsdag staan ze in Paradiso in Amsterdam. Nou, het lijkt mij wel wat. Ze zijn toch een soort hippies. Hè? Ze klinken als de, een beetje de Beach Boys. Maar dan met meisjes erbij en ook nog iets rauwer en steviger. Misschien nog wel iets minder muzikaal doordag, maar goed. Ik vind het lekker. Stupid Land. Zeg ik tegen... Um, de, okay. Telefoon, uh, Marleen? Dag Adeline. Ja, dat was nog even een toestand. Moest Anne, de technicus moest jou opnemen, want uh, ja, Thomas... Ja, maar dat was ook een aardige jongen. Dat is ook een hele aardige jongen, hè? <laughs> Thomas was, uh, was Lucky Fons de derde hier het gebouw aan het uitloodsen. Juist. Maar dan, die, die is hier allemaal natuurlijk enorm beveiligd. Want daar zijn ze heel goed in in Nederland, hè? Het, de, ja, de, ja. de put dempen als het kalf verdronken is. Ja. Maar goed, ja. dan doet zo'n pasje het niet. Dus oh God. Maar goed, Marleen. Maar ik blijf me over jou verbazen. Hoezo? Nou, ten eerste dat je Lucky Fons onder andere met Jules de Korte vergeleek. Nou, dat eerste liedje. Dat wat die, weet je wel wat, nou, wat is zong? Misschien is dat niet goed te, genoeg tot me doorgedrongen, maar dat kon ik er toch echt niet in vinden. Nee, een alleen... hele jonge Boudewijn de Groot en zo, dat, hè, dat, dat, ja, dat, ja. dat kan ik me voorstellen van die onze jongetjes op de gitaar in de ja. 60 e 70e jaren. Ja. En het tweede, want dat jij Judy zelf niet kende. Nee, jij wel, maar ja. Ja. Echt waar? Want heb ik het nou goed opgevangen, is die muziek weer uitgebracht? Die is opnieuw uitgebracht, wordt oh, kennelijk... Oh, uh... daar moet ik achteraan. Ja, moet je ik, achteraan. Ik heb twee LP's van me gehad, ooit in de zeventiger jaren. Wat Zo. grappig. Ik geloof dat de enige waren die ze, die, die ze gemaakt ja, had, die ja, ook ja. in Nederland kwamen. Oh, wat grappig. En ik vond dat zeer boeiend. Wat leuk. Ja, dat lied uh, Jesus was a crossmaker in ieder geval. Ja, is dat? Nou, Natuurlijk dat ken is... ik dat. Jesus was a crossmaker. Precies, nou dat is Jodie oh. en Daar is de wereld mee Nou, dat wou ik nog zeggen. Dan ben ik toch niet helemaal uh, nee, van, van onder het, de tapijt. Denk, ja, ja, ja. Adeline, die tot aan en ene keer in de muziek zit en die kent Jodie Silt niet. Nee, dat is wel. Een... Nee, maar dat nummer, nou weet ik het weer. Dus okay. dat moet ik eigenlijk ook nog eens even aan die, aan die Otto zeggen. Hé, hey, um, voor, voor je het gesprek trouwens... Ja leuk, uh, ook verbijsterend. Wat een wat een kukeltje. Ja. <laughs> Ik kreeg iets van wat een kukkeltje ja, niet ja, Het is wel een hele slimme jongen. Hij denkt de wel over de dingen wel. na en hij heeft echt een, een, een de campagne. Maar hij heeft geen gebrek aan zelfvertrouwen. Nee, nou, dat vind ik ook wel leuk. Een beetje gezonde zelfesteam. Het is een beetje onhollands wat ja, dat betreft. maar dat het niet doorslaat naar arrogantie. Ja, nee, precies. Maar ik, vond, ik was verbaasd. Ik ja. dacht, jee. En toen kwam echt het woord kukkeltje in ja, me op. Maar, en hij zingt toch echt wel. Ik vind ook wel dat hij steeds beter zingt. Het is, het is ontzettend... Ik, nee, dat, dat mag ik niet zeggen. Het is, want dat weet ik allemaal niet. Nee? Ik vind het heel leuk om te horen. Ja. Maar ik ben niet een, een jodelende fan of Nee, zo. dat hoeft ook niet. Ik denk maar... dat ik daar een beetje toud voor ben. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Zeg, ik <lacht> zie wat jij, wie, de, wie jij denkt dat het is. Ja, en je bent er lekker ingestonken natuurlijk, hè? Ja, met tattoos. Ja, je hoort tattoo en dan denkt iedereen van... Oh, dat zal het wel uh, meneer Saunders zijn. Ja, dus Heel toevallig heb ik die jongen een keer voorbij zien komen op een nieuw want ik had het verder niet gevolgd. Oh nee, het lijkt me ook helemaal niks voor jou, Marlene. <laughs> en met die naam word je natuurlijk een paar dagen doodgegooid. Ja. Nou, het maar... ik, ik vind het wel een grappige familie, maar uh, ik, ik ben ook wel... heb geen idee hoe ze verder in elkaar zitten. Nee, oké. Okay. Maar goed, Marlene, het is hartstikke fout. Uh, uh, dat was het dan. Uh, blijf luisteren. Misschien weet je het na het laatste fragment wel. Wie weet. Bel je wel weer. Oké, okay, Oké, okay, daar gaat lintje Dag. Hier komt het laatste fragment. Toen we een jaar of tien geleden heel Nederland zagen veranderen... in één tribune vol voyeurs... glurend naar iemand die op een driezitsbank chips zat te eten... toen kwam bij hem één gedachte naar boven. Bingo! Doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg. Breed uitgeserveerd op de tv... Zo kreeg het hele kijkersvolk haar eigen gelijk opgediend. Ik val niet op, maar mijn evenbeeld is op tv, dus ik besta. Dank u wel, tv-meneer, dank u wel. Daar heb ik best een paar centen voor over. En zo kwam de lawine gewone, schaatsende, dansende, zingende... tijdelijk zeer bekende Nederlanders op gang. Binnenkort in het theater, u zelf. Heeft hij toch maar mooi bedacht? Everybody is a dreamer, everybody is a star. Dat zongen de Kings ooit. Nou, ze hebben gelijk gekregen. Dat de Kings het uiteindelijk over celluloid nephelden hadden... dat uh, doet even niet ter zake. 0800-1121, als u het weet. Dus wie aan wie hebben we dit allemaal te danken? ja? En dan gaan we nu even... We hadden het al over Signe Tollofsen. Een zangeres die ik heel hoog heb zitten. Uh, goede vriendin van... Uh, van, van uh, Lucky Fons, hij heeft haar ook gekoppeld aan uh, Pieter Schoof, weet je wel, van de Woodwards. Luister naar mama. to run, I need to run like hell Oh mama, I'm in trouble Oh mama, I'm in trouble Mama tell me why can't I sing When my heart is screaming Knowing this ain't no flame But his reasons pathetic But my heart don't care It's gonna pay for this fact I'd take a drag a trail all the way down to his door But it wouldn't change a thing I know I've been here En aan de telefoon Igor. Ja, hallo. Hallo, Igor. Igor. Nee, Igor, hè? Ja, ja, Igor. Wat, wat, wat bezielde je ouders om die mooie Russische naam te geven? Eh, uh, noemt naar Stravinsky. Naar Stravinsky? Oh, Oké. Okay. Ja. God, en die, die, die klonk ook bij rond je geboorte? <laughs> uh, dat weet ik niet, nee. Dat, uh... En is die liefde voor die uh, componist op jou overgegaan? Uh, ik... Uh... Nou, maar die is dan ook wel prachtig, toch? Ja, ik heb het wel eens gehoord, ja. Oh, je hebt het wel eens gehoord. Nou, je, bent, je bent geen muziekliefhebber, klassiek muziekliefhebber? Eh, uh, nee, meer popmuziek. Oké. Okay. Rock. Ja, ja? Wie, wie, wat is jouw favoriete band? Eh, uh, nou, ik vind uh, Supertramp wel leuk. Pink Floyd. Oh, dan weet ik gelijk dat je alweer een meer mijn leeftijd bent. Nou, <laughs> ja, net veertig. Oh, dan ben, ben je eigenlijk heb je hele oude, oude lullesmaak, hè? Tof? Ja, nou ja, de muziek van mij opgroeit, dat, uh, dat ja. blijft toch hangen. Dat, ja. En wat vind je ja. nu leuk? Wat nieuw nu, is op dit nu? Op moment. Ja? Oh, ik zou het echt niet weten. Ja, uh, go to the zoo. Oké. Okay. Ja. Go back to the zoo heet het. Go back to the zoo. Oh, Alright. Nou, ja. Nou, ik ga je niet langer kwellen. Ja, ik, ik hoop dat ik het goed heb, want ik heb al eerder zo'n uh, leuke knijpkat gewonnen. Oké. Okay. En het is een ontlaatbare met ledlampjes. Ja. Dus, nou, zeg het maar, wie denk je dat het is? Modern. Ik hoop dat John de Mol is. En waarom denk je aan John de Mol? Dat hij verantwoordelijk is voor al die, uh, ja, shows. <laughs> TV-shows. Ja. ja, je hebt het helemaal goed. Ah, je hebt ja, het echt goed. Leuk. Ja, dus jij krijgt weer zo'n knijpkartje. Dus blijf aan de lijn. Dan uh, uh, uh, noteert Thomas uh, je adres en dan gaat het daar naartoe. Oké? Okay? Oké. Okay, uh, hey. ja, Nick moet even Drake, al... Katie? Wat zei je? Nick Drake. Ja, natuurlijk ken ik Nick Drake. Dat is mooie muziek. Daar hou je ook van. Nou, dat is ja, ja. Trouwens, Supertramp en, en, en, en uh, Pink Floyd is ook allemaal goed, hoor. Dus uh, ik zit gewoon te plagen. Oké. Okay, ja. hey, goeienacht Goeien. nog, hè. Hoi. Dag. En ik draai uh, mevrouw Staples, want daar hou ik ook heel erg van. Too close to heaven. I'm a too close, hey, to reach my genesis. Lord, I'm too close mm -hmm. To turn back to living in a world of sin mm -hmm. I wouldn't take nothing mm -hmm. Lord, for my journey now mm -hmm. No you know I Sure got to make it to heaven somehow I'm too close Too close to reaching my goal Lord, Lord, Lord, Lord set them too close too close to saving my my soul you know